8 uur. Levi van Eck met het NOS journaal. Spanje laat deze zomer mogelijk toch toeristen toe. Volgens Spaanse media gebeurt dat zonder de eerder aangekondigde twee weken quarantaine. Eind juni zou het land weer open gaan voor buitenlandse toeristen. In Spanje werden vandaag 59 nieuwe coronadoden gemeld. Het is de tweede dag op rij dat het aantal sterfgevallen onder de 100 blijft. Het aantal nieuwe coronadoden in Italië is voor het eerst sinds 9 maart onder de 100. Er werden afgelopen dag 99 nieuwe sterfgevallen gemeld. Ook het aantal nieuwe besmettingen was sinds begin maart in Italië niet zo laag. Vandaag werden er 450 nieuwe besmettingen gemeld. Het officiële dodental in Italië staat op iets meer dan 32.000. De NS gaat reizigers met een rolstoel vanaf 1 juni weer assisteren bij het in- en uitstappen van de trein. Dat was vanwege de corona-uitbraak niet meer mogelijk. Alleen mensen met een elektrische rolstoel konden zelfstandig de trein in of uit. Ook blinden en slechtzienden krijgen weer hulp bij het instappen. Ze worden niet fysiek begeleid, maar krijgen mondeling aanwijzingen van de NS. Reizigersorganisatie Rover hoopt dat alle vervoersbedrijven gezamenlijk voor 1 juni duidelijkheid scheppen voor mensen met een handicap.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 Vannacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar 8 graden. Morgen zon en wolken bij maximaal 23 graden. Donderdag op Hemelvaartsdag wordt het op veel plaatsen zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen maar kunnen we anderhalve meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ik Ik begon hier, uh, ja, wat zeg ik, ik had toch uh, een programma tussen 10 en 12 van, vanmorgen. En uh, daar zat hij ook al in. En ik denk, ach, weet je wat, ik begin toevalligerwijs ook deze alternatieve film met uh, een uh, nummer van C.O.C. en de benches. Cities in Dust. Lekker, uh, zo, zo, zo donker en wat dat betreft uh, past hij ook wel in het tijdsbeeld uh, van nu. We uh, gaan uh, zo dadelijk even een fijn... Uh, reguliere uitzendingen doen uh, met uh, de heel veel uh, nummers die eigenlijk uh, de actualiteit uh, bepalen op dit moment. Want de muzikanten zitten uh, zonder optredens, maar wij kunnen nog altijd de muzikanten bellen. Dus dat uh, is dan altijd het voordeel. En een van die gaan we zo direct al bellen, dus dat uh, belooft er al wat. Ik heb hem afgelopen zaterdag nog bij collega Willem de Waard... bij Zwaardvissen gehoord, bij Radio Capelle. Toen heeft hij ook het een en ander verteld wat ik heel erg leuk vond. En dat ga ik hem zo direct ook weer vragen. Het was op een gegeven moment het verhaal dat hij zei... Nou, als ik uh, nog een keer op moet gaan treden voor mezelf in de spiegel... ja, dan is het al heel ver. Dus uh, dat is de uitspraak van deze man. Wie dat is, dat hoor je zo. Uh, verder in deze uitzending ook nog een gesprek met uh, Joey Vriend. Hij uh, heeft uh, de plannen om een album uh, uit te gaan brengen. Dus uh, we gaan hem uh, daar ook nog even over uh, bellen. Dat uh, zal rond tien over half negen zijn... Dan in het uh, tweede uur gaan we praten met Benjamin Froh. Hij is ook weer terug van weg geweest. Ook hij was hier ooit uh, geweest. Maar hij heeft een speciale EP uitgebracht. De Garen of the Current Tunes by Benjamin Froh. Uh, afgelopen week heeft hij die, die uh, uitgebracht op Bandcamp. En dat leek mij ook wel eens een aanleiding om daar eens even met hem over te praten. Want hij heeft toch wel heel duidelijk een gevoel uh, daarin gelegd. En dat is ook wel te horen als je de stukken op Bandcamp van die speciale EP van hem gaat beluisteren. Dus dat uh, sowieso. En een opgenomen interview, dat is het voordeel... als je af en toe nog eens een programma tussen 10 en 12 uh, doet met Meis, Dat uh, is gisteren gebeurd. Uh, nee, eergisteren moet ik zeggen. Dinsdag heb ik uh, even haar uh, gebeld. Omdat zij uh, graag uh, een uh, EP op vinyl wil uitbrengen. En dat is een beetje lastig natuurlijk... omdat we in deze tijden iets te maken hebben met een C-woord... En dat betekent dat heel veel mensen krap bij kast zitten... en weinig centjes in de portemonnee hebben. Dus hoe gaan we dat dan oplossen? Dus dat uh, is ook nog iets wat voorbij gaat komen. Maar eerst de man die wij zo dadelijk dus gaan bellen. Dan onthul ik eigenlijk al zijn identiteit. En dat is Marvin Day met zijn band. En het nummer, dat heet Proud. Dat is een echte protestsong. Ze vonden het leuk om hem nog een keer uit te brengen. Nou, dat uh, gaat wel uh, met dik hout zagen en planken. You're scared what's right is wrong right. And if you don't really feel that strong Go your head. ...van het album Changes, dit uh, nummer. Uh, en het nummer dat heet uh, Proud. En wat het uh, schijnt, het schijnt dus een protestzong. Uh, nou ja, een protestzong. We kunnen het uh, beter aan hem zelf uh, vragen, want hij, uh, hij gaat uh, zo dadelijk uh, voor Kev's Lock... En, uh, ...een online uh, optreden doen. Goedenavond uh, Marvin. Dag mensen. ja. Ja, zei hij, zei hij toch hoopvol. Uh, ik heb je ja. af, afgelopen zaterdag nog uh, gehoord uh, bij Zwaardvis, uh, bij, Smartvis, uh, bij uh, collega Willem de Waard. En uh, de, ja, Proud. Uh, laten we eerst uh, daarmee beginnen. Dan komt vanzelf even dat gesprek nog uh, over afgelopen zaterdag. Want er zijn toch ook wel aanknopingspunten waar ik mezelf wel een beetje in herken. Maar uh, wat uh, is, is daar uh, ja, het verhaal achter de protestzong? Is het überhaupt een protestzong? Nou, misschien is het een beetje zo geworden. Ja? We hadden het per ongeluk protest. Ik, ik, ik schrijf eigenlijk nooit met een doel. Nee. Als in, als in ik schrijf gewoon, ik schrijf altijd, schrijf gewoon liedjes en wat erop komt borrelen. Ja. Maar ik ben niet zo heel erg van het andere mensen vertellen wat ze dan wel of niet zouden moeten doen of denken. Uh -huh. ja, dat heb ik een beetje, een vind ik niks. Nee, uh, ik zelf ook niet. Uh, uh, uh, een beetje moralistische houding. Dat is ja, jouw. Uh, dat ja, ik, ja. Ik, ben, ik ben een liedjeschrijver. Ik ben ja. geen uh, politicus. Nee. Dus dat, uh, dat ben ik niet. Maar uh, ik heb natuurlijk wel gewoon een kijk op de wereld en ik maak dingen mee. Ja. En ik merkte wel, de tekst die ik schreef bij Proud, was wel... Uh, het gaat vooral om dat je zelf nadenkt. Mm. Ik, ik merkte zoveel dat iedereen maar gewoon alles... Uh, ja, ik heb op Facebook gestaan. Dus ja, dan is het waar. Ja, oh ja ja ja, ja. ja, ja, ja, ja, dat, ja, dat, dat, dus, dat idee. Dus ja. veel meer zelf nadenken. En dat, dat, daar gaat eigenlijk Proud veel meer over. Ja, uh, ontbreekt dat er een beetje aan z uh, ja, zeker in deze tijden dat mensen eigenlijk ook niet meer zelf nadenken uh, nou ja, ik zie het wel veel om me heen en ik denk ook dat het uh, steeds moeilijker wordt om voor jezelf na te denken hmm. gewoon zoveel informatie uit alle hoeken komt die, die, die, de tv zet je aan, de radio zet je aan de telefoon zet je open ah. alles, overal info en je weet niet meer wat nou echt of niet is ja. en dat is natuurlijk wel spannend ja. uh, komt Automatisch eigenlijk op het uh, verhaal wat je afgelopen zaterdag ook bij, bij Willem hebt uh, gezegd. Want uh, je zei op een gegeven moment... Ja, ik ben er maar mee gestopt met dat hele verhaal over dat C-woord. Ja, ik, ik, zeg, ik zeg ook expres C-woord. Want ik word er zelf ook een beetje niet lekker van. Van dat, uh, van dat geneuzel. Dus, dus ik, ik zie tegenwoordig heel vaak... Dat mag jij rustig weten. Ik zit op ZEP te kijken bij... geeft toch een andere kijk op de wereld, uh, moet ik zeggen. Of ik zit domweg naar RTL 7 te kijken. Dus, dus aan mij is dat allemaal niet besteed, dit, uh, dit hele gelul. Nou ja, weet je wat ik wat ik ik, ik merk dat ik zelf behoorlijk uh, uh, wel obsessief obsessieve kan over worden. Mm -hmm. uh, als er iets iets gebeurt, dan wil ik er alles van weten. Ja. Uh, en dat maakt je ook zo snel moe en uh, dan raak je helemaal over prikkelt over gedoe. Ja. Uh, dus ik moet daar af en toe gewoon zeggen van, weet je wat? Ik doe het niet. Ik ga niet de persconferentie bekijken. Ik het komt vanzelf tot mij wanneer dat nodig is. En dat gaat tot heden best wel oké eigenlijk. Ja, ja dat, is, dat vind ik ook een gezond uh, standpunt. Ik uh, doe dat dus ook niet meer. Ik, heb, uh, uh, ik, ik haal de dingen eruit die ik zelf belangrijk vind. En dan vind ik het wel best ja. zo ja Je kan dan altijd gewoon nalezen op je eigen, op eigen moment. Ja, in, inderdaad. Als het uh, niet op dit moment moeilijk is, is het maar goed. Nee. Uh, maar goed, dan is natuurlijk ook de vraag, en kijk uh, die is uh, afgelopen zaterdag ook uh, aan jou gesteld. Van, wat doe je dan in, in dit soort uh, periodes? B helemaal niks. Helemaal niks? <laughs> <laughs> ik geloof er helemaal niks van. Helemaal niks. Nee, nee, nee, nee, nee dat zou wel fijn. Ja. Dat kan ik ook niet. Dat, uh, ik vind de, de niks doen word ik heel onrustig van No. Ik, ik. zou het meer moeten doen, maar ik word er wel heel veel rustig van. Ah. Dat is een beetje een dilemma. Ja. Um, maar we zijn heel veel uh, met de band video's aan het maken, ik ben zelf video's aan het maken. Ah. Dus uh, het liefst de duetten doe ik nu over afstand. Mm -hmm. Die thuis inzingen en dan niks ik het lekker. Ja. Dus dat vind ik heel tof om te doen. Ja. Uh, want ja, dan merk je toch ook dat je gewoon weer andere vaatjes gaat tappen en dat je denkt, oh dit liedje is eigenlijk ook wel heel mooi. Ja, ja, ja, ja. Uh, en hoe zou ik dat zingen? Ja, ja, ja. Want... <laughs> en, ja. Ja. ja, nee, ik, kijk, ik, ik zat van, vanmorgen te denken aan Mick Boskamp, die, uh, die zat bij mij in de uitzending. En Mick uh, zegt, ja, uh, ik uh, zit in een beetje in die danswereld. Uh, dan uh, kom ik een uh, DJ tegen en die doet online optredens. Uh, maar het is wel een manier van, ik ben er nog, dat geldt voor jou eigenlijk ook. Natuurlijk, ja, je moet wel even gewoon blijven laten zien van jongens, we bestaan nog. Ja, ja. Uh, de, en wat dat is natuurlijk wel, ja en het is altijd nu een duur stuk weer. Het hele gevecht uh, lijkt wel, uh, merk ik, online van je moet ervoor betalen of niet. En moet uh -huh. het nou wel of niet? En dat uh -huh. moet je allemaal lekker zelf weten. Uh -huh. Ik, ik, ik hou ervan om een beetje positiviteit en musicaliteit de wereld in te slingeren en uh, ja het is leuk als mensen daarvan voor wat willen geven maar het liefst uh, zeg ik dan koop dan gewoon de LP ja. die is gang op onze webshop te koop ja, ja dat, is, dat is een idee hè als je dan toch ergens nog uh, liggende gelden hebt er nog wat van. <laughs> dan kun je dat uh, beter aan een uh, bijvoorbeeld aan een album uitgeven van, uh, van Marvin Day band uh, bij wijze van spreken om Precies. om al wat te noemen ja. Wordt, uh, heel wordt heel veel waard laten jongen, heel veel waard. Zeker in deze periode dat wij uh, elkaar op 14 mei uh, rond tien uh, nou, voor half negen hebben gesproken. Dat is nu al historisch. Changes <laughs> wordt gewoon uh, een landelijke doorbraak. Ja, precies. Zou zomaar zo kunnen, natuurlijk. Hoppatee. Ja, op meteen. Ja, we moeten <laughs> wel opschieten, want dan zou beginnen beginnen. <laughs> ja. uh, dat is even heel in het kort. Je staat uh, bij CapsLog, dat is in Capelle, heb ik begrepen. Ja, ik heb, we hebben daar de, de, de tweede EP, zeg ik dat goed, ja, hebben we daar uh, uh, gebeleas. Hmm. Met vooral uh, van alle, uh, ja, dat is lang geleden alweer. Met van allerlei uh, toetes en bellen toe, met de valdoeken en uh, mistmachines, dat is hoor. Hmm. Hmm. Uh, dus ja, we, en ik kom zelf uit Capelle, dus dat was natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Thuiswedstrijdje dus. Ja, ja, en nu mogen we dat wel online nog een keer doen. Dus nou, dat dat. We doen, we doen een, een duo showtje. Een duo show? Met wie? Ja. Met, met, met de gitarist Karsten Klem. Ah, oké. Okay. Dan, uh, dan, dat, dat, dat lijkt me leuk. Dus het is een hele kleine setting. Uh, ik wens je daar heel veel succes en veel plezier bij. Dankjewel. En uh, wellicht tot een uh, andere keer. Ik leg, meteen, ik leg meteen de horen erop, want dan, want dan heb ik ook niet meteen de neiging om straks jou nog even buiten de uitzending, nog even gedag te zeggen. Dus, ja, dus, ja, ik hoop dat ik je snel weer even in persoon uh, weer kan komen spelen. Dan. Als, uh, als uh, Hugo de Jonge aangekondigd hebt dat er een vaccin is, dan uh, gooien wij de poorten weer open. Ah, Oké. Okay. dankjewel. Ja, is goed. Uh, doei Marvin. Hoi, hey, hoi. Dat was uh, Marvin Day. Uh, wij weer verder met de muziek. Ja, uh, dat, uh, dat moet uh, gewoon altijd wel uh, ergens over. Overgaan. En dat gaat gewoon in dit geval gewoon over de muziek. Um, een nieuwe single. Tenminste, hij was nieuw, maar dit is eigenlijk al niet meer. Want hij zit al in twee thuismaak van Alternative FM. En dat is deze van Leuna Terrified. hem dus even paardenummers achter elkaar. mellen en onderrood. en nu hoor je Lasset met Bulletproof. Ik never nooit zo so fragile I kan Zoals uh, Mix Boskamp eigenlijk al uh, bij, uh, bij mij al tussen 10 en 12 vanmorgen heeft uh, gezegd. Als je gewoon bezig bent en je laat af en toe wat horen of desnoods wat zien... dan weet je dus dat je nog gewoon bestaat. Luc Nijman uh, doet dat ook. Heeft hij uh, gedaan met een EP Spring. En uh, dit was uh, eigenlijk degene die uh, bij mij dan het meest in uh, het oor springt, namelijk Sing... Hier en daar doet hij me soms wel eens denken, die stem van David Sylvian van Japan. Dat, dat, doet hij, dat doet hij me sterk aan denken, die stem. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Daarvoor Lassette met Bulletproof. Ook haar dromen zijn een beetje in de war geschopt. Uh, eigenlijk was het voornemen om van haar kant dat ze nog iets zou doen in Engeland, een aantal optredens. Maar ja, dat ligt natuurlijk door dit. Gedoe sinds maart, eh, ook al op eh, zijn kont, om het eh, zo te zeggen. Dus het eh, duurt eh, voor eh, de muzikanten eh, nog wel een lange tijd voordat ze wat mogen doen. Nou ja, eh, wat moet je dan doen? Dan kun je alleen maar gewoon het materiaal draaien. En gelukkig eh, ben ik er zelf nu ook eh, gewoon eh, zelf eh, bij, doordat ik ook die schuifjes hier weer kan bedienen. Want dat van vorige week, dan zit je gewoon weer naar een, een of andere lege studio... en je hoort jezelf dan eigenlijk weer een beetje praten met iets wat je opgenomen hebt. Nou, dat, dat is toch uh, iets minder. Ik uh, zit liever hier en, en ik sta liever hier, dus ik uh, doe dat dan ook. Uh, voordat wij met Joey Vriend uh, gaan praten, draaien we er nog één. En dat is uh, van Rose Spearman. En dat nummer dat heet Directions. En zij is een dochter van een Amerikaanse jazz saxofonist show me a place a revelation so i can lay my head to rest looking inside het allemaal zo goed mogelijk uit te timen. Nou, dit is dik tien over half negen inmiddels. Uh, Rose Speerman met uh, The Directions. En om tien over half negen had ik uh, afgesproken met uh, Joey Vriend om uh, te gaan praten over het uh, werk wat hij uh, in de voorbije weken heeft uitgebracht. Hallo! Uh, maar Joey heeft uh, afgelopen zaterdag, of ik weet niet precies of dat zaterdag is geweest, maar in ieder geval afgelopen week uh, nog een uh, interview uh, gedaan bij het Noord-Hollandse Dagblad. En we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond, Joey. Goedenavond, Jaap. Ja, uh, want uh, dat interview, wanneer was dat nou geplaatst uh, bij het noord hollandse uh, Vorige week donderdag. Toch, vorige week donderdag. Ja, ik zei zaterdag, maar uh, zaterdag heb ik het gezien. Maar dan is dat natuurlijk al lang al geplaatst, uh, begrijp ik. Ja. ja um, nou ben je al een lange tijd uh, bezig met uh, muziek. En ik heb alles wat eerder van je gehoord... Ik heb ook stiekem wat uh, van je gedraaid, maar inmiddels hebben ze jou ook uh, is ben je doorgedrongen bij de burelen van King Forward Records. Ja, klopt. Ja, nou, ja. Ik, uh, ja eigenlijk sinds uh, april ben ik daar getekend mm -hmm. het label, ja. Dams label. Maar uh, ja, toen ik eigenlijk net begon met muziek maken, dan uh, ging ik echt elk podium af en uh, elk open podium, zeg maar. Ja. En uh, dus ook wel eens onder het Vallendams uh, Songwriters Guild podium. Ja. En uh, daar heb ik eigenlijk wel kennis gemaakt met uh, nou, nu het oprichten van King Forward, uh, Frank Bond onder andere. Ja. En daar heb ik eigenlijk wel door de jaren heen uh, wel contact mee blijven onderhouden, ja, totdat ik uh, ja, nu bezig was met een uh, album en uh, zij eigenlijk ook meteen enthousiast reageerde op uh, ja, op, mijn, op mijn nummers. Dus dat was echt super fijn. Ja, ja ik, ik, ik wist dat al een tijdje. Maar goed, uh, dan, dan, dan, dan, dan zie ik dat ineens. Ik denk, hé, het wordt, uh, dat is dan eindelijk uh, ook uh, goed nieuws voor jou. Dat je ja. een goed, goed label achter je hebt uh, staan. Ja. Want, want uh, Hallo, uh, dat is uh, dan de single. Wanneer heb je me ook alweer uitgebracht? Ik geloof ergens in maart, hè? Na uh, 24 april was het. Oh, nog iets uh, later zelfs nog. Ja. Yeah. ja. ja we, we, we zaten wel eerst met de planning, inderdaad. Uh, van wanneer is het handig. Maar uiteindelijk was 24 april. Was de, ja, was je echt online gedropt. Ook met videoclip, inderdaad. Mm -hmm. en, uh, ja, maar die tijd gaat zo snel. Het is niet alweer uh, drie weken terug, bijna. Ja. Uh, maar uh, de, ja, de vraag die ik bijna stel aan elke muzikant. Uh, ook uh, aan jou. dus hoe kom je de tijd door? Ja, zeker ja ik uh, ik schrijf heel veel nummers en, ja. uh, en ik ben ook bezig met uh, want uh, het debuutalbum zeg maar uh, dat komt aan het einde van dit jaar ja. in de herfst is niet de planning ja. en ik wil bij uh, net als bij hollen uh, wil ik ook uh, meer clips gaan maken om de sfeer uh, om een goede sfeer in te zetten zeg maar dus daar ben ik nu ook mee bezig met ja. filmen en uh, en editen en zo ja ja, en dus uh, ja, ik kom met tijd wel door. Ja, en uh, denk je er ook over na, uh, over wat je dan uh, op dat album, hè? want ik, ik weet uh, bijvoorbeeld uh, een ander uh, groepje wat bij uh, King Forwards uh, zit, uh, Dandelion, die, doen, ja. die hebben dat ook uh, gedaan met hun album Like a Belka Strelka. Dus ik denk dat jij dat ook wil, dus dat die nummers ook een beetje bij elkaar passen. Ja, dat, dat heb ik ook, want ik heb het opgenomen in de ma 5 studios in Hoorn. Ja. En ik heb, voordat ik het album ging uh, opnemen, heb ik ook, uh, want ik ken de producer Jeroen Tenti en, uh, en uh, Erik Lensik, de mede-eigenaar ken ik al jaren, het zijn ook wel een soort van vrienden geworden door de jaren heen. Ja. Daar heb ik ook gezeten van, uh, ja, van, uh, ik heb zoveel nummers, en, uh, want ik schrijf echt heel veel nummers, zeg maar. Dus dat is ook wel lastig om te kiezen. Dus uh, dan heb ik ook wel hulp gehad van uh, Jeroen en Erik van, ja, yeah, wat is... Uh, ja, wat past nou echt goed bij elkaar en daar heb ik ook wel goed over nagedacht. Dus het is altijd wel, het is wel een soort conceptplaat is het geworden. Ja. En uh, ja, er zit wel een soort van rode lijn in qua onderwerpen en sowieso voor mijn gevoel. En ja, of anderen dat erin horen, dat weet, dat weet je natuurlijk niet. Maar nee. vanuit, vanuit ons is het wel echt een uh, soort van uh, ja point of aim geweest. Zeg. Hoe zeg je dat? Ja. Ja, een doel. Ja, ja ja, ja. Um, nou is het uh, zo dat uh, dat is uh, natuurlijk de winst een album uit te brengen. Um, wat dan? Want uh, voorlopig optreden, dat, dat, dat zit er natuurlijk niet in. Nee, dus uh, ik probeer ook nu goed na te denken. Van, ja, wat is handig om te promoten? Ze willen het zoveel mogelijk promoten. En en Hollo die heeft eigenlijk, uh, dat gaat eigenlijk super goed. Hm? Boven uh, verwachting had het wel gehoopt, want Hollo staat nu ook. Uh, op een internationaal uh, award winnend blog, zeg maar. Uh -huh. En uh, ja, weet je, dus dat, dat soort... Uh, en Spotify gaat die goed en... Ja, het is dus best wel een, uh, een droomstart voor dat album, zeg maar. Yeah. Ook omdat, het, uh, omdat ik... Ja, ik ben eigenlijk altijd bezig van... Ja, wat voor muziek past mij in mijn gevoel. Dat ik ben eigenlijk ook nooit echt bezig van... Ja, wat past het op de radio? Uh -huh. En Hollow is eigenlijk ook niet, vind ik... Echt per se een standaard popliedje of zo. Maar nee. ja, mensen reageerden wel heel enthousiast op. En dat vind ik wel... Ik had het wel... Uh, gehoopt, maar niet echt vol, niet zo verwacht. Ja, en toch ademt hij een bepaalde sfeer uit. Je had het net ook bijvoorbeeld over werken. Uh, ben jij een productief iemand? Uh, hou je van werken en voortdurend ja. bezig zijn? Ja, zeker. Ja, ik, uh, ja, ik vind het ook leuk om mezelf constant te blijven ontwikkelen en uh, om beter te worden, want ik wil altijd weer beter worden. En het is eigenlijk nooit goed genoeg, hè. en dat zit in mijn muziek. Ik ben, hm. eigenlijk, uh, ja, ik ben Voordat ik het allemaal ging opnemen in de studio, ben ik thuis gaan arrangeren. In mijn eigen studioetje zeg maar uh -huh. om zo uh, ja, veel mogelijk en zo lang mogelijk eraan te werken van ja wat past nu bij mijn gevoel maar het kan natuurlijk ook wel een beetje doorslaan soms uh -huh. ik vind wanneer is het nou goed genoeg en eigenlijk ben ik kwam dat het eigenlijk nooit goed genoeg is. Uh -huh. <laughs> kan een valkuil ja, zijn hè? Ja het kan ook valkuil zijn, maar het is wel uh -huh. een mooi proces en soms heb ik dan wel iemand nodig die gezegd van ja op dit moment is het uh, kan dit en dit wel beter, maar nu is het wel op dit moment alles wat erin zit en, en dan weer lekker doorgaan en dan weer uh, doorontwikkelen en dat vind ik. Uh, ja, dat, dat proces is super mooi, vind ik. Ja. Ik uh, ga hem weer draaien, Joey. Uh, dat, de, de single. Ik, ik heb hem ook al in de, de ochtenduren wel eens uh, voorbij laten komen. Maar hier, uh, ja, hier, hier ook. Dus, uh, dus hij komt uh, nog een keer voorbij. Hier is uh, Hallo van Joey Vriend. Super.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 Een wakker bestuurslid rondlopen. En regelmatig wil hij dan nog wel eens wat dingen toemailen. Hier was ik hem toch een beetje te snel mee af, want die hing al in de mailbox van onze omroep van CFM Zandvoort. En het grappige is dan op een gegeven moment dat je dat ziet. Uh, je gaat het afluisteren en dan uh, is de volgende stap. Nou, uh, we vinden dat uh, wel leuk. Uh, kom maar mee op de radio. Uh, en dan doet ze dat ook. Uh, zij is LS of Elise. Zo so, uh, moet je het ook uh, een beetje proberen uit uh, te spreken. En als het uh, niet goed is, dan hoor ik het wel. Also known as Emily. Uh, want ze schrijft... Uh, Emily van uh, Ellerswijk is uh, haar echte naam. En ze schrijft eigenlijk al liedjes... sinds dat ze 12 jaar oud is. Dat is al sinds 2014. En de songs die ze schrijft... die gaan over uh, dingen in het uh, leven. De moeilijkheden in het leven. En eigenlijk uh, waar je het uh, het liefst... niet zo vaak over wil hebben. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, afscheid nemen... Uh, van wie je enorm houdt... Of ...keuzes maken in het leven... ...en met harde beslissingen daarbij uh, te nemen. Nou, daar ging dit liedje min of meer eigenlijk ook over. Beautiful Goodbye uh, was dat. En daarvoor hoorde je trouwens Joey Vriend... ...met uh, het uh, nummer uh, wat hij uh, geschreven heeft. Hallo, en dat moet dan de opmaat zijn... ...naar uh, meer werk... ...want dat is uh, uiteindelijk wel uh, de bedoeling... Uh, je hebt het net kunnen horen in een telefoongesprek. Dat bij King Forward Records ergens in het najaar dan dat album moet uh, verschijnen. Nou, dat zal dan. Uh, uh, dan zullen we dat ook uh, ruimschoots aandacht aan gaan besteden. En zullen we daar uh, ook op uh, terug gaan komen. Uh, in bijvoorbeeld een uh, telefoongesprek. En wie weet, doe ik dan nog steeds dat programma tussen 10 en 12. En dan kunnen we Joey uh, ook nog uh, in dat programma eventueel nog bellen. En dan kunnen we het opnemen. En kunnen we het later nog een keer uitzenden. Je weet het maar nooit. Uh, goed, uh, dat is uh, zeggende, is het nu inmiddels wel vijf voor negen geworden. En dat betekent dat we opgaan naar het nieuws van negen uur. Heb ik er nog één uh, klaarstaan. Zij heet Friedelijn. Friedelijn van Pol vooruit. De dame heeft uh, het nummer ooit uh, opgenomen ergens uh, in Engeland. En dat was in het uh, Lake, of nee, Peak District moet ik zeggen. En uh, eerder deed ze dat onder de naam Merry Go Round. En nu is het de titel... Over here the fields blossom blossoming The sun low about to set